In Vinkel in Noord-Brabant is het start zijn gegeven voor de ruiming van 60 geiten- en schapenbedrijven in verband met de q -courts. Dat aantal kan nog oplopen omdat nog eens 11 andere bedrijven zijn verdacht. De komende dagen worden 40.000 dieren geruimd. De dieren krijgen eerst een spuitje om rustig te worden, dan volgt een injectie waarmee ze worden gedood. De kadavers worden afgevoerd naar een destructiebedrijf in Son bij Eindhoven. De vijf mannen die zijn opgepakt voor de diefstal van het opschrift boven de toegangspoort van Auschwitz zijn geen neonazi's. Dat heeft de Poolse politie meegedeeld. Volgens de politie hebben de mannen al eerder vastgezeten voor roofovervallen. Gisteren is het ijzeren opschrift Arbeid mag fraai in een bos in het noorden van Polen teruggevonden nadat het afgelopen vrijdag was verdwenen. Het opschrift was in drie stukken gezaagd. Er was in Polen een beloning uitgeloofd van ruim 27.000 euro voor de tip die tot de fonds zou leiden. Naar het NOS-journaal van 8 uur hebben gisteravond gemiddeld 3,4 miljoen mensen gekeken. De piek was aan het einde van het journaal tijdens het weerbericht. Toen waren er 3,7 miljoen kijkers. Het NOS-journaal van gisteren is het best bekeken 8 uur-journaal van het lopende tv-seizoen. Automobilisten stonden dit jaar minder in de file dan vorig jaar. Ze konden op bijna alle wegen beter doorrijden en de file-druk was zo'n 15 lager. Volgens de Verkeersinformatiedienst komt dat vooral door de economische crisis... De meeste files stonden op de A2 richting Den Bos bij Kerkdriel. Bijna 6% van de file stond tussen Utrecht en Den Bos. Dat is daarmee het drukste traject. De drukste ochtendspits van het jaar was afgelopen donderdag. Door de sneeuw stond er ruim 670 kilometer file. Het weer blijft winters. Vanochtend schijnt geregeld de zon. Maar vooral langs de kust komen ook enkele sneeuwbuien voor. Middagtemperatuur ligt rond of net boven nul. Later in de middag en vanavond gaat het vanuit het zuiden weer enige tijd sneeuwen.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 way she can the love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 they must speak. Konijnen een En al Verhalen cocktailkip met salmonella en ballon. Cashfish, cashfish in de garden staat een boom. honderdduizend ballen van piek. En als alles door elkaar word ik juist En naar de kerst, kijk wat doen aan gymnastiek.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 I'm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 as we see